1 uur. Het NOS Journaal door Aldmeegens. Goedemiddag. De plaatsvervangend hoofdredacteur van de Sun is aangeklaagd voor het betalen van steekpenningen. Mogelijk opnieuw een gerechtelijke dwaling dit keer in de Hilversumse showbizmoord. En de KNVB presenteert nieuwe regels tegen geweld op het veld. Ook vanmiddag in het zuiden, midden en misschien ook in het oosten van het land regen en natte sneeuw. In het noorden blijft het zo goed als droog. Daar schijnt zelfs af en toe de zon. Staat een matige noordoostenwind, het wordt 2 tot 5 graden vandaag. De komende dagen blijft het koud, met s'nachts lichte vorst. Morgen en vrijdag, dan blijft het droog, maar zaterdag dan kan het gaan sneeuwen. Sneeuwen, ja. De plaatsvervangend hoofdredacteur van de Britse krant The Sun... is aangeklaagd voor het betalen van steekpenningen. Het omkoopschandaal kwam aan het licht door het grote politieonderzoek... dat volgde op het grote afluisterschandaal in de Britse pers. Correspondent Arjen van der Horst nu in Londen. Arjen, om wat voor soort steekpenningen gaat dat? Ja, hij is aangeklaagd voor het betalen van steekpenningen aan ambtenaren. Hij zou in 2010 en 2011... Twee betalingen van duizenden ponden hebben goedgekeurd... in ruil voor informatie van ambtenaren. Voor de duidelijkheid, dit gaat dus niet om illegale afluisterpraktijken... die we zo met het afluisterschandaal hebben verbonden. Maar het afluisterschandaal leidde tot drie afzonderlijke politieoperaties. In één daarvan onderzoekt de politie omkoping van ambtenaren door de kranten. Nou, in dit onderzoek zijn al meer dan vijftig mensen gearresteerd. Grotendeels journalisten, maar ook uh, politieagenten, gevangenisbewaarders... en medewerkers van de en de afgelopen maanden ja, zien we ook de eerste die nu officieel aangeklaagd worden. En deze Jeff Webster, de adjunct hoofdredacteur, ja, is wel een van de grootste vissen. Hmm. Twee jaar geleden uh, hoorden we voor het eerst van dat, uh, dat afluisterschandaal, waar dit allemaal uit, uh, uit voortvloeit. Uh, is het nu intussen uh, ja, het einde in zicht van het politieonderzoek? Nee, dit, dit politieonderzoek levert nog steeds nieuwe onthullingen op. Vorige week bijvoorbeeld eh, werden vier journalisten... van de Daily Mirror gearresteerd... op verdenking van het afluisteren van voicemails. Daarmee zijn nu ook voor het eerst journalisten opgepakt... van buiten het krantenimperium van Rupert Murdoch. We hoorden vorige week ook dat een van de belangrijkste verdachten... in het onderzoek heeft besloten om informant te worden voor de politie. Nou, Dit heeft een berg nieuwe informatie opgeleverd. en We zagen dan de afgelopen weken ook ja, een nieuwe golf van arrestaties. Dus dit verhaal is nog lang niet ten einde. Wij gaan jou hier nog vaker over horen. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. Op de N242 is een bus van een taluut gereden vanochtend. Het gebeurde rond half elf na een aanrijding met een auto. Mark Robin Visser spreekt op de plek van het ongeluk met Petrik Koenen van de politie. Nou, het verkeer rijdt uh, nog goed, uh, goed door over de twee provinciale wegen die elkaar hier kruisen. Hè? Het is een ongelijkvloerse kruising en de bus is van de bovenste provinciale weg beneden beland. Hoe is het precies gegaan? Op dit moment weten we dat nog niet. Daar wordt nog druk onderzoek naar gedaan. Ja, er zaten een paar mensen in de bus. Er zaten drie passagiers in de bus en uh, die zijn uh, nagekeken door ambulancepersoneel in een nabijgelegen tuincentrum. En die mogen naar huis. En hoe is het met de chauffeur van de bus? De chauffeur is goed aanspreekbaar, maar die is uh, wel lichtgewond en naar het ziekenhuis vervoerd. Ja, we zien de bus. Het is een bus van uh, connectionlijn 160 was het, als ik het uh, goed uh, gezien heb. En die is hier dus uh, een stukje over de vangrail geschoten, van het saluut af, met zijn neus uh, in het gras. De schade is aanzienlijk. Uh, de schade is inderdaad aanzienlijk, ja, ja. dat klopt. Er was ook een personenauto bij de aanrijding betrokken. En daarin uh, zaten ook twee personen. En die zijn ook gewond. We weten op dit moment niet hoe zwaar gewond zij zijn. Maar die zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. De prestaties van basisscholen bij de CITO-toets... worden voorlopig toch niet openbaar. Veel scholen hebben bezwaar gemaakt... tegen het besluit van staatssecretaris Dekker... om al die gegevens te gaan publiceren. Dekker wacht nu eerst een uitspraak van de rechter af over de bezwaren. We hebben nu besloten om... Uh... Die bezwaren waarvan er een aantal gepaard zijn gegaan met een, met een voorlopige voorziening. Hè. Dat is eigenlijk de vraag aan de rechter om het op te schorten, om dat te honoreren En om de rechter hier ook een uitspraak over te laten doen. Veel basisscholen zijn bang dat ouders alleen nog maar voor scholen gaan kiezen die hoog scoren. Terwijl de CITO-toetsen volgens hen niets hoeven te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Gisteren wees het parlement van Cyprus het Europese reddingsplan af. Minister Dijsselbloem van Financiën zei daarna dat de bal nog altijd bij Cyprus ligt. Vandaag vroegen verslaggevers Dijsselbloem naar de stand van zaken. Ik heb heel veel contacten. En waar leidt dat toe? Dat leidt toe dat de boodschap hetzelfde is. Dat uh, het aanbod met de voorwaarden uh, vanuit de eurozone richting Cyprus staat. En dat uh, het initiatief nu echt bij Cyprus ligt. Blijf je op één lijn liggen met de eurozone ministers? Ja, alle contacten bevestigen dat uh, de randvoorwaarden onverminderd zijn. En uh, dat dus ook het aanbod blijft staan. Uh, en zoals u ook uit de media heeft kunnen vernemen... zijn er vele signalen uit de eurozone die zeggen... ja, de initiatief ligt nu echt bij Cyprus. Men zal zelf met een initiatief moeten komen, met een alternatief moeten komen. Uh, wat wel voldoet aan de voorwaarden, binnen dus welke, degelijk is... Binnen, maar binnen ja. welke termijn? Want je kunt die banken toch niet gesloten houden? Uh, dat risico ligt echt bij Cyprus. Ik hoop zeer dat ze daar snel mee komen. Want u heeft volstrekt gelijk. Des te langer het duurt, des te riskanter het is uh, voor de bankensector op Cyprus. Maar gaat u nog overleggen met de eurogroep deze week? Niet voorzien. Nee, u dat de Russen ze gaan redden geen idee, ik ben niet bij het overleg in Rusland. Wat, wat vindt u van de betrokkenheid van de Russen? Met die betrokkenheid is er altijd geweest. Uh, die stellen wij ook zeer op prijs. Uh, er loopt al een lening en we hopen dat die wordt voortgezet. Natuurlijk is onderdeel van ons pakket zelfs. Maar als ze meer willen? Ik ga er verder niet mee bemoeien. Dat gesprek is nu graag. wacht het af. Ja, het laatste deel van dit gesprek met minister Dijsselbloem... Uh, was wat moeilijk te verstaan. Het was niet zo dat ze het toilet ingingen, maar Dijsselbloem stond inmiddels in de lift. Dit is het NOS-journaal. Het Alt Megens... Een Duitse vrachtwagenchauffeur heeft in Baden-Württemberg... 10 kilometer bewusteloos over een snelweg gereden. Volgens de politie is het een wonder dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. De man van 48 raakte door een ziekte buiten Westen achter het stuur. In de buurt van Sinsheim raakte zijn vrachtwagen een paar keer de vangrail. Automobilisten zagen de wagen slingeren en ze waarschuwden de politie. Na verloop van tijd verloor de vrachtwagen snelheid en kwam uiteindelijk tot stilstand. Inmiddels is de chauffeur opgenomen in een ziekenhuis. De minister Opstelten wil dat de alarmmeldingen van 112 niet meer op het internet te zien zijn. Hij deelt de zorgen van de SP dat de privacy van mensen kan worden geschonden, zo antwoordt hij op Kamervragen. Na een melding via 112 worden de hulpdiensten gealarmeerd via het P2000-systeem. De ongecodeerde meldingen via dat P2000 worden door een aantal websites gepubliceerd. Dat kun je gewoon lezen op internet. Opstelten wil dat berichtenverkeer nu laten versleutelen... waardoor ze niet meer kunnen worden uitgelezen. De minister wil nog wel overleggen hoe de media geïnformeerd kunnen blijven worden... over alarmmeldingen. De KNVB heeft nieuwe regels gepresenteerd om geweld op het voetbalveld tegen te gaan. En dat gebeurde in aanwezigheid van minister Schippers van Sport... en minister Opstelten van Justitie. Verslaggever Roel Pauw is in Zeistroel. Wat voor nieuwe regels hebben ze gepresenteerd? Nou, ik ben niet in Zeist, maar in Nootdorp op een uh, winderig uh, oh. voetbalveld waar uh, de vlag met de tekst erop respect uh, strak in de wind hangt. Maar er zijn wel die regels uh, gepresenteerd. Ja, zeker weten. Okay. Zeker weten. He, want met het ophangen van vlaggen benen niet als dat respect niet uh, vanzelf uh, wordt uh, in acht genomen door de spelers, door het publiek en door de scheidsrechters. Vandaag vandaar uh, nieuwe maatregelen van de KNVB. En um, je zou ze kunnen samenvatten onder het motto... het moet afgelopen zijn met de vrijblijvendheid. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat bepaalde dingen niet kunnen. En dat die ook worden gesanctioneerd. Hmm. Noem Om eens maar eens een klein dingetje te noemen. Ja, ik ja. zal eens een klein dingetje noemen. De regels, die, de huisregels van de KNVB... die moeten in de kantine van een uh, sportcomplex uh, worden opgehangen. Lijkt Zo. heel simpel, maar ja. gebeurt nu niet. Maar het wordt wel verplicht gesteld. Een ander dingetje als het gaat over voetbal bijvoorbeeld... Uh, voor de hele amateurvoetbalwereld uh, zal gaan gelden wanneer je tegen een gele kaart aanloopt. Dan moet je 10 minuten van het veld om even af te koelen. Nu kon je gewoon doorspelen. Pas bij een tweede gele kaart werd je van het veld afgestuurd. Nu dus even die bezinningsperiode van 10 minuutjes. Uh, als je te maken hebt gehad met een of ander uh, geweldsexcess en je hebt daarvoor een straf gekregen... dan mag je pas weer gaan meevoetballen... nadat je hebt laten zien dat je je wel degelijk sportief kunt gedragen. En dat is niet zomaar even... Hoe laat uh, je iemand dat zien op zijn... Nou, exact. Daarvoor moet je een cursus volgen... en een soort uh, bewijs van goed gedrag verdienen. Ja. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de spelregels als zodanig. Vanaf de B-junior, dus dat zijn dus jongens, meisjes van 15, 16 jaar, gaat gelden dat je pas mag spelen als je een soort van theorie-examen hebt afgelegd. Ja. Waardoor je kunt aantonen dat je de regels kent. Er nou, Zitten er zaken tussen waarvan je kunt zeggen: Nou, dat klinkt serieus? Een cursus, de afkoelingsperiode, maar huisregels in de kantine. Heb je ze gevraagd of ze daar zelf serieus in geloven? Nou ja, kijk, alles staat of valt met wat de mensen in het veld, soms letterlijk op het veld ervan maken natuurlijk. Hè? En dat was ook de oproep van de beide ministers. Van, de jongens, uh, wij kunnen regels opstellen tot van ons wegen, maar jullie zijn degene die het moeten handhaven. En maak er ook serieuze werk van. Scheidsrechters, publiek. Er komt bijvoorbeeld ook een meldpunt waar je ongeregeld, ongeregeldheden kunt melden als je alleen maar op de tribune zit. En uh, dingen ziet gebeuren die je niet bevallen. En dan tenslotte, ook niet onbelangrijk, er komt een uh, meldpunt voor noodgevallen van de KNVB 0800 2299 555. En dat moet je bellen als er bijvoorbeeld onder je, voor je ogen een scheidsrechter zodanig in elkaar wordt getrapt. dat hij uh, mogelijk uh, komt overlijden. Wat was dat, dat bij, bij dat Marokke soort in... incidenten? 0800 ja? 22 99 555 Want de KNVB heeft na aanleiding van dat geweldsincident... het verwijt gekregen dat ze onvindbaar en onzichtbaar waren. Helder. Dankjewel Vanuit Noordorp. Roel Pauw was dat. Advocaat Geert-Jan Knoops en het Openbaar Ministerie... willen nieuw onderzoek naar de zogenoemde Hilversumse showbizmoord... op platenbaas Bart van der Laar. Knoops en het OM vermoeden dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling. Van der Laar werd in november 81, 20, nee, 22 jaar geleden, bijna 22 jaar geleden... in zijn villa in Hilversum neergeschoten. Een man die in de buurt van de villa was gezien... werd voor de moord veroordeeld. Dat gebeurde op basis van een bekentenis die hij later weer introk. Het Openbaar Ministerie zegt dat er in de bekentenis van de man... hiaten en onvolkomenheden zaten. Tijdstippen komen niet overeen en de man kan dingen verteld hebben... die hij in de media had gelezen of gehoord. Van der Laar was platenproducer van groepen en artiesten in de jaren 70... als Beep, Luf, Benny Nijmans en Corrie Konings. Sport. Bij FC Volendam stonden ze vanochtend met de oren te klapperen. Twee wedstrijden uit het seizoen 2010-2011 worden namelijk als verdacht bestempeld. De uitwedstrijd bij Eindhoven en een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Allebei die wedstrijden werden gewonnen door Volendam... Volgens wetkantoren in Oostenrijk zijn er buitensporige weddenschappen uit Azië ontvangen. Persvoorlichter Kortol wist niet wat hij hoorde vanochtend. Totaal verrast. Ik herinner me die wedstrijd in ieder geval de Eindhoven uit. herinner ik me heel goed, want ik zie dus alle wedstrijden. De thuiswester Fortuna is zeg maar minder. Ik heb voordaardigheid eens dus gekeken naar het scoreverloop in die wedstrijden. Ik heb ook gekeken naar de stand van dat moment... en wat de belangen waren van Volendam op dat moment... En uh, wij kunnen ons helemaal niets voorstellen dat binnen de selectiegroep Volendam de matchfixing van onze kant een rol gespeeld zou kunnen hebben. Wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, jullie nemen het voor kennisgeving aan. In that's zit. Nou, we vinden het vervelend. Want uh, uh, als je goed kijkt naar, de, naar het scoreverloop uh, tegen Fortuna Sittard stonden we 2-0 voor. En dan valt een tegendoelpunt in de blessuretijd. En tegen Eindhoven stonden we 1-0 voor. En die wedstrijd is twee keer gestaakt, want het was noodweer die avond. Het was de laatste wedstrijd van zegt de winter. Hij wilde hoe dan ook dat die wedstrijd doorging, want het was zijn afscheid van betaald voetbal. En dan vallen in die laatste minuten, dat was tegen 11, want die wedstrijd werd echt twee keer gigantisch onderbroken... vallen nog twee doelpunten, waarvan eentje van de een meter of 25... van een speler die we maar heel kort gehad hebben, half huid. En, en, en ja, die jongen heeft één, één doelpunt in onze historie gemaakt... dat zal ook nooit meer worden. En dan vraag je je af, ja, wat heeft daar dan eventueel een rol gespeeld? Dus wat ons betreft gaat er helemaal niets gebeuren... behalve het feit dat, ja, er vallen drie van die vijf doelpunten... of zes doelpunten in die scores, vallen in de slotminuten. Nou ja, als dat een reden is om onderzoek te doen... Dan zou ik zeggen KNVB zoekt de beelden erbij van RTL. Want uh, alle wedstrijden zijn in beeld uh, opgenomen en samengevat. Zoekt de beelden erbij en ga er dus gezellig voor zitten. En kijk eens naar de, naar de uh, uh, uh, spelers, hoe ze zich gedragen. En wie weet komt daar wat uit, daar zijn wij ook benieuwd naar. Kortol uit Volendam natuurlijk tegen Rob Fleur. PSV is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de betaald voetbal om Dries Mertens voor twee wedstrijden te schorsen. Mertens mist daardoor de wedstrijden tegen Roda JC en Willem II, maar hij mag wel weer meedoen in de topper tegen Ajax op 14 april. Mertens wordt geschorst voor een elleboogstoot tegen RKC-speler Rodney Snyder afgelopen weekend. Nu John Bakker bij de ANWB. Verkeersinformatie John. Files op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt Europaplein, 4 kilometer. 3 kilometer op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... bij de afrit Numansdorp. En op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Voor de Ring Alkmaar, 3 kilometer na een ongeluk. De weg is tussen de Ring Alkmaar en Boekelaarmeer nog steeds helemaal afgesloten... U kunt bij de omrijden via de westkant van Alkmaar over de N9. Precies 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nog één keer de hoofdpunten. De plaatsvervangend hoofdredacteur van de Britse krant De Sun is aangeklaagd voor het betalen van steekpenningen. KVB presenteert nieuwe regels tegen geweld op het veld. En mogelijk opnieuw een gerechtelijke dwaling. Dit keer in de Hilversumse showbizmoord. Dit was het. Zometeen op deze stoel weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Kim Keuters van woningcoöperatie Domein... waar ze mensen met een huurachterstand intensief begeleiden... om er maar voor te zorgen dat die huurders niet hoeven worden uitgezet. Voor de reportageserie In de praktijk duikt verslaggever Anne van der Veen... deze week in de wereld van de autosport en dat klinkt ongeveer zo. Schakel de schakel.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 Vorig jaar zijn 6.750 huishoudens op straat gezet... omdat ze de huur van hun huis niet meer konden betalen. 10 meer dan in 2011. En eh, dat terwijl woningcorporaties steeds meer doen... om te voorkomen dat ze huurders moeten uitzetten. Een mooi voorbeeld is woningcorporatie Domein in het oosten van het land. Daar hebben ze een team dat niets anders doet... dan mensen met een huurachterstand begeleiden. En Kim Keuters is lid van dat team. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrok u eigenlijk van die cijfers toen u dat gisteren hoorde? Ja, behoorlijk. Het is uh, natuurlijk heel verdrietig op het moment dat, uh, ja, dat de huurder en de verhuurder uh, er niet uitkomen met elkaar, dat de huur niet betaald kan worden. En dat uiteindelijk het uh, uiterste middel van een huisuitzetting moet plaatsvinden. Ja, als ik zoiets hoor dan denk ik gelijk, oh dat zal de crisis van zijn, dat maakt dat dit uh, aan de hand is. Klopt dat? Ja, dat heeft daar zeker, uh, voor een, heel, uh, heeft daar zeker een heel belangrijk aandeel in. Uh, door de crisis uh, zien de corporaties in Nederland... Uh, ja, de zorgelijke stijging van de huurachterstanden. En daarnaast dus ook uh, de stijging in de ontruimingen. En ik kan gelukkig zeggen dat wij bij Domein afgelopen jaar... wel hebben weten te bereiken om het aantal ontruimingen naar beneden bij te stellen. Ja, mogen we even de cijfers weten? Ja, wij uh, zien wel dus ook, net als de landelijke trend... dat de huurachterstanden zijn toegenomen. Dat was in 2011, uh, ging dat om 1,6 miljoen ongeveer bij Domein. En dat is in 2012 toegenomen tot een bedrag van bijna 2,3 miljoen. Dus daarin zien we wel een, een forse stijging. Alleen wat betreft het aantal uitzettingen hebben we wel door onze uh, vernieuwende aanpak... hebben we weten te bereiken dat we dat hebben terug weten te brengen... van 72 uitzettingen in 2011 naar 53 uitzettingen in 2012. Op, op hoeveel uh, woningen, zeg maar, is dat dan? We hebben circa 15.000 woningen. Nou oh ja, oké. Okay. Uh, maar goed, u, u ziet die huurachterstanden dus wel, uh, wel oplopen. Uh, wat, wat voor mensen zijn dat eigenlijk die daar, die daar in de problemen komen? Dat zijn uh, mensen zoals, uh, zoals jij en ik. Dat, uh, de huurders van Domein, dat is gewoon een, een, ja, een gemiddelde van, uh, van de Nederlandse bevolking. En... Um, het zijn wel mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om, om te kunnen wonen. Dus dat uh, gaat ook om, om huurwoningen in het sociale segment, waar ook de huurtoeslag geldt. Maar ja, dat, het is niet een, een bijzondere doelgroep. Het zijn, het zijn normale mensen zoals, zoals jij en ik. Dus zoals nou, ik net zeg, het kan iedereen overkomen die, die huurt. Um, en, en, en hoe gaan jullie dan bij Domein aan, aan de slag, als, als dat eenmaal blijkt? Is het al gelijk als iemand een, een maand lang de huur niet kan betalen, dat je dan gelijk bij hem in de nek gaat heigen? Nee, dat zeer zeker niet. Um, we hebben wel een, een hele proactieve aanpak. Dat wil zeggen dat we um, heel snel al de mensen erop attenderen... Dat, er, uh, dat de betaling uit is gebleven. Al na vijf dagen sturen we gewoon een vriendelijke herinneringsbrief... waarin we aangeven dat wij de huurbetaling nog niet hebben ontvangen. En um, vanaf dat moment dan gaan wij ook bezig om te kijken... hoe kunnen we de huurder toch persoonlijk gaan benaderen... Want we beginnen met een herinneringsbrief en dan uh, is het ongeveer met een week of twee dat mensen ook een eerste aanmaning ontvangen. En daarna starten we met het kijken, kunnen we telefonisch contact leggen, hebben we een e-mailadres, uh, dus echt alles om, uh, om te kijken, kunnen we in gesprek komen ja. met de huurder. Maar goed, als, als iemand uh, de ene maand huur niet kan betalen, dan zal het niet zo zijn dat het volgende maand uh, ineens uh, dat het geld aan alle kanten is binnengestroomd. Nee, het heeft alles te maken met uh, goed budgetteren, maar soms kan het zijn dat uh, gewijzigde inkomsten of gewijzigde uitgaven zorgen dat, uh, dat er onbalans ontstaat. En dat is de ene keer uh, dat een huurder daar zelf onverantwoordelijk mee om is gegaan, maar het kan ook een overmachtssituatie zijn waardoor uh, dat ontstaat. En soms is het inderdaad tijdelijk dat het net één maand betreft. Nou, daar uh, zijn natuurlijk allerlei goede oplossingen voor te bedenken. Bijvoorbeeld een betalingsregeling. Maar als het een structureel probleem is, dan moet dat dus aangepakt worden. Ja. Maar, maar u, u komt, uh, laten we zeggen, echt achter de voordeur dan uiteindelijk. Want u gaat met die mensen uh, naast hen zitten en zeggen van... nou, hier kan je wat doen of daar kan je wat doen. Ze worden echt bij de hand genomen. Klopt. We hebben met de gezamenlijke corporaties in Enschede... hebben wij een aanpak uh, waarin we inzetten op vroegsignalering... Um, op het moment dat het uh, nog een klein probleem is, relatief klein... dan is het ook veel makkelijker op te lossen. Dus we proberen zo snel mogelijk dat persoonlijke contact te krijgen. En dus ook zo snel mogelijk bij mensen op huisbezoek te gaan... om te achterhalen wat de oorzaak is van S het probleem. Staan die, die mensen daar open voor ook of niet? Ja, we hebben eigenlijk nog maar heel zelden meegemaakt... dat, uh, dat mensen niet bereid waren om ons binnen te laten... Of, uh, of om hun medewerking te verlenen. Want ik kan me zo voorstellen dat mensen ook zeggen... ja, hallo, bemoei je even met je eigen zaken... Ja, dat doet dat, u dan ook uh, natuurlijk, want u <laughs> komt voor de eigen zaken op, maar toch. Ja, nee, dat klopt. En uh, uiteraard kan dat gebeuren. Alleen, uh, er zit natuurlijk wel een vervolg aan. En iedereen, uh, iedere huurder is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. En wat wij doen is de helpende hand reiken om te kijken... kunnen wij ondersteunen om, uh, als er problemen ontstaan in de betaling... om die op te lossen met ja. elkaar. Kan dat zover en... gaan dat u ook tegen mensen zegt... ja, uh, verkoop de tv maar of de auto? Dat zou een advies kunnen zijn. Ja. En u werkt ook samen zei u, met andere woningstichtingen... maar ook met andere organisaties ook nog? Ja, wij werken nauw samen ook met uh, hulpverlenende organisaties... en zorginstellingen in, uh, in de Enschere en omgeving... om toch te zorgen dat er één integrale aanpak is... goed af te stemmen met elkaar welke uh, andere problemen er eventueel nog zijn. Want we zien ook dat huurschulden toch vaak uh, gepaard gaan met, uh, met andere problemen. En dan uh, willen we, zoals ik net zei... we willen een goede oplossing, een structurele oplossing. En dat betekent dat één onderdeel daaruit lichten dan uh, ja, niet voldoende is. Dus dan moeten we het ook breder aanpakken. Ja. En de cijfers die u daar straks noemde... die, die leiden ook echt uh, direct naar, dit, uh, naar deze aanpak toe. Ik bedoel, dit is het resultaat van die aanpak. Ja, want uh, de, de toename van het uh, huurachterstandspercentage bij Domein... Dat, uh, dat is een lastige om daar een, ja, goed op te kunnen interveneren als corporatie... Um, dat komt omdat op het moment dat die achterstand ontstaat, dan pas weten wij ervan. Um, we proberen wel ook bij binnenkomst uh, bij een nieuw huurcontract met nieuwe huurders goed te kijken van hoe, uh, hoe zien hun financiën eruit en daar een goed advies voor te geven. Maar op het moment dat er iets verandert in de situatie van een huurder, financieel gezien... en hij of zij laat ons dat niet weten, dan uh, komen wij er dus pas achter... als die huurachterstand ook werkelijk ontstaat. Ja, want dat kan natuurlijk in deze tijd heel snel. Hè? Uh, op het moment dat u die screening doet, kan iemand nog een baan hebben. Nou ja, uh, het kan maar zo een half jaar later zijn dat dat niet meer zo is. En dan verandert het natuurlijk een hoop aan je situatie. Ja, en dat is ook... Uh, um, toch dus een heel grote groep mensen die het als een behoorlijke drempel uh, ziet op het moment dat er betalingsproblemen zijn om dan uh, zelf bij de organisaties aan te kloppen. En om die reden is het ook dat wij dus zelden als we aan de voordeur staan, uh, dat wij niet uh, worden binnengelaten. Nee. En mensen vinden het prettig om niet de drempel over te moeten en ergens naartoe te moeten, maar dat we ze zelf opzoeken. Ja. En, bij hun thuis in het bankstel oplossingen gaan zoeken. Ja. Want ik, ik voel me nog even, wat, wat is eigenlijk het belang van de woningcoöperatie? Want stel nou iemand laat die huurachterstand helemaal uit de klauwen lopen... nou ja, dan, dan kan je zeggen van nou ja, goed, dan moet je je huis uit... en dan kan je er iemand in zetten die uh, wel uh, gelijk betaalt. Ja, nou, een, een woningcorporatie, domein ook, heeft natuurlijk een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat vinden we ook belangrijk dat we die nemen. Wij zien het liefst dat, uh, dat wij de relatie met onze huurders gewoon goed in stand kunnen houden. En dat mensen prettig bij ons kunnen wonen. En ja, om die reden. Um, en een uitzetting is natuurlijk gewoon heel verdrietig. Het is heel verdrietig voor het gezin. Maar het is ook financieel gezien heel erg akelig voor een corporatie. Want een huisuitzetting kost al snel. Ja, de laatste berichten die ik heb gehoord, zo rond de 6.000 euro. En ja, dat wil je natuurlijk graag voorkomen. Nou, kan dat eigenlijk zomaar, iemand op straat zetten? Daar nou, er moet natuurlijk een heel traject aan vooraf gaan. Uh, wat betreft de, uh, de reguliere uh, incasso-trajecten van de corporatie... en aansluitend het inschakelen van een deurwaarde... die dan uh, via de rechtbank een uh, vonnis voor een, een woningontruiming nou, ja. probeert te verkrijgen. Want de rechter moet daar groen licht voor geven. Dat mag niet zomaar gebeuren. Nee, zeker niet. Nee, omdat het... Uh, ja, het moet heel zorgvuldig gebeuren en er moet goed over nagedacht worden. En dat, dan moet een onafhankelijke partij, die moet er uiteraard, dus ja. de rechter in dit geval, uitspraak over doen. De, deze aanpak kost natuurlijk ook geld, want u, u doet dat, u leidt dat team. Ik weet niet hoeveel mensen deel uitmaken van het team, maar die moet allemaal betaald worden. Blijkbaar levert het genoeg op op deze manier, laten we zeggen, preventief te werken, dan het maar uit de klauwen te laten lopen. Ja, want zoals wij nu ons traject hebben ingericht... is het al dat uh, voordat de uh, derde maand van de huurachterstand uh, aanbreekt... dat wij dan al ons volledige traject doorlopen hebben. Dus onze huisbezoeken hebben afgelegd, onze partners hebben ingeschakeld... Uh, um, die mogelijk ook kunnen ondersteunen. En op het moment dat we er niet uitkomen... dus omdat een huurder zelf de verantwoordelijkheid niet wil nemen... En wij maken een beoordeling, is iemand wel of niet uh, financieel zelfredzaam? Dus we gaan kijken, van, um, heeft iemand inzicht in de inkomsten en de uitgaven? Uh, of wordt er dus inderdaad onverantwoord uh, geld uitgegeven? En dan op basis daarvan gaan wij uh, kijken hoe wij verder gaan in ons traject. En Domein heeft de keuze gemaakt om alleen de mensen waar wij, uh, waar wij van zeggen... nou, dat zijn eigenlijk mensen die het niet willen, die ook onze hulp niet willen... Um, en die zelf dus hun onverantwoordelijke keuzes maken... dat zijn de nou. mensen, de huurders, die ook richting de deurwaarde kunnen nou. gaan. Nou, nou, nou ligt er dus een nieuw woonakkoord. Hè. Daarin staat ook uh, dat de huren volgend jaar uh, harder gaan stijgen. Voor de lage inkomens betekent dat een huurstijging van zo'n 4%. Verwacht u nou dat dat nog meer mensen met huurachterstanden op gaat leveren? Dat is erg lastig in te schatten. Um, uiteraard gaan de, gaan de huren omhoog. Dus wordt ook het aandeel in de uitgaven van de huur wordt, uh, wordt hoger. Uh, maar ook andere onder, onderdelen worden, uh, ja, worden hoger. Uh, gas, water, elektra. Um, en dat, uh, ja, dat maakt dat het bestedingspatroon... Dat, het, uh, dat, dat we dat goed moeten bewaken. En op het moment dat een huurder op het punt staat... om van een betalingsprobleem naar een problematische huurschuld te gaan... dat we, dat we goed moeten ingrijpen. Ja, duidelijk. Uh, nou ja, in het, in het oosten van het land werken jullie er hard aan bij het Domein. Dus de brancheorganisatie Edes pleit ook voor een invoering van een landelijk systeem om huurachterstanden vroeg te signaleren. Dus uh, wie weet kunnen die andere woningstichtingen in het land eens even kijken hoe ze dat dan bij Domein oplossen. Kim Keuters, dank voor de uitleg. Heel graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Voor het eerst sinds jaren rijdt er weer een Nederlander mee in de Formule 1... voor Anne van der Venen reden om te kijken wat er voor nodig is om die top te bereiken. In Nederland racen zo'n 700 mensen professioneel. En Anne ging naar de testdagen voor de paasraces op het circuit van Zandvoort. En ze werd meteen in de diepe gegooid door Tim Coronel. Hij traint daar zijn eigen raceteam. Wat we even gaan doen, we gaan jou even bij mijn, een van mijn pupillen inzetten. Dat is Stefan Beelen. En die rijdt dit jaar voor het kampioenschap in de Swift Cup. Vorig jaar was echt een leerjaar. En uh, dan mag je even met hem meerijden. Cool. Hoe snel ga ik dan? Ja, dat kan je zelf zien. Ik zit nu in de bijrijdenstoel. Hoe dat is krap. Het was er bijna al niet in. Bill omhoog, bill omhoog. Ja. Wordt meteen in het diepe gegooid. Ja, dat heb je heel goed. Wou het meemaken, dan krijg je het ook. Ja. Ik rijd mee in de Suzuki Swift. Dat is de laagste klasse in de professionele autosport. Dus nog een lange weg te gaan naar de Formule 1. En om daar te komen heb je niet alleen veel talent nodig... volgens sportcommentator Ronald van Dam. Uh, Formule 1 rijden kost heel veel geld. Je hebt uh, een topteam als Ferrari, 500 miljoen euro nodig... om überhaupt gewoon dus, uh, te kunnen racen. Nou, dat, dat moet je vinden, dat geld. En dat doe je aan de hand van sponsoring. Uh, als je een coureur bent die bijvoorbeeld uit een land komt... zoals Pastor Malonado, waar de Venezolaanse oliemaatschappij... mee betaalt aan een stoeltje van Pastor Malonado. Zij sponsoren het team van Williams om Venezuela op de kaart te zetten... en de oliemaatschappij... En willen dan graag een coureur uit eigen land in die auto hebben. Zo werkt dat. Maar Williams kan niet zonder de sponsoring van, van in dit geval die oliemaatschappij. Die hebben dat geld nodig om überhaupt te kunnen racen, om het team te laten draaien. En hoe zit dat in Nederland? Zitten wij goed in die sponsoren? Nee, niet goed genoeg. Uh, Robin Frijns is misschien wel het grootste talent dat we op dit moment hebben. Die staat onder contract van Sauber. Maar Esteban Gutierrez, een Mexicaan... die met steun van Telmex... Uh, dus ja, dat stoeltje eigenlijk voor zijn neus heeft weggekaapt... Ja, verdient eigenlijk gewoon een plek in de Formule 1. Dus het zou fijn zijn als er gewoon Nederlandse bedrijven zijn... die toch zeggen van ja, zo'n Frijns moet daar gewoon ook rijden. En wij uh, klappen daar gewoon geld tegen aan. Ik snap dat het lastig is, zeker in een economische crisis. Maar ja, het is wel een van de grootste shows uh, op aarde... waar je denk ik gewoon een hoop uh, exposure krijgt als sponsor. Steve, het kan zijn dat je een uh, zwarte vlag krijgt... Ja. Want officieel moet ze natuurlijk een pak aan, maar dat merken we wel. Ja? Hard praten. Hard praten, hoe hard gaan we? Uh, hier het rechtstuk 170 alweer. 170 in de Suzuki Swift, oké. Okay. Ja, ja. Ik vertrouw jou. Ja, we rijden de pitstraat uit. Zo, en ik word echt... Oh, Jezus. Fok. <laughs> het is geen sport voor mensen die... Uh... Die dat niet kunnen creëren is het niet door middel van sponsors of door misschien een wat, uh, wat welvarendere vader. Uh, ja, dat hoort erbij hè. Als het als, als echt zoals wij dat doen, hè, gelijk met een team met vier auto's en een tonnetje of twee moet je dan wel op zak hebben. Formule 1 is nog veel duurder. Het lastige voor de Nederlandse coureurs is dat grote bedrijven als Shell en IRG niet per se een Nederlander in het team willen. Nederlandse bedrijven willen liever een internationale dan een Nederlandse uitstraling. Het zal lastig zijn om als, als coureur dan de sponsors te vinden. Dat had Jos Verstappen ook al last van. Hij had nog wel een tijdje de steun van Philips. Maar om gewoon echt de backing, zoals ze dat noemen in Engeland, te vinden... Om, om een goede plek te krijgen in de Formule 1. Het draait dus niet alleen maar om je talent, maar ook wat kun je meenemen. Herenbocht een bocht, schakelen. schakelen, schakel de schakel. Mag hier, staat er? Ja. En je hebt me thuis gebracht, heet dat dan? Hè? Ja, dat klopt. Nou, ja. dat is een andere wereld, of niet? Dat gaat echt hard. Hard. Ja, wij rijden op de limiet van de auto. Zorgen dat we natuurlijk wel weer kampioen worden. Ja, Stefan is een van de titelkandidaten dit jaar. Het is, het gaat echt snel en je wordt veel meer heen en weer geschud dan ik dacht. Ja, het zijn natuurlijk de G-krachten waarmee je heel erg uh, te maken krijgt en dat uh, ja, zorgt dat je natuurlijk ook uh, fysiek een beetje belast wordt en ja, daarmee ook weer concentratie en daardoor is dit spel heel erg leuk. Dus je moet eigenlijk zorgen dat alle componenten uh, kloppen in dat uh, verhaal. Uh, de auto moet kloppen, de banden moeten kloppen, het poppetje wat erin zit moet kloppen en dan, uh, dan uh, haal je bloemetjes op in race weekend. Schakel, de schakel. Ja, morgen de afsluiting van dit weekje in de autosport voor in de praktijk. Zometeen is er stand.nl. Het is goed voor Europa als Cyprus binnen de eurozone blijft. U mag zeggen of u daar mee eens bent of mee oneens. Nu eerst het laatste nieuws, misschien wel over Cyprus. Hier is Jeroen Chapkema. Radio 1, het NOS journaal. Jazeker, want de politieke leiders op Cyprus zijn we om een oplossing te vinden voor de crisis in het land. Die is ontstaan nadat het parlement gisteren het Europese reddingsplan had weggestemd. De president overlegt met de leiders van politieke partijen en het hoofd van de Centrale Bank van Cyprus. En later spreekt hij met vertegenwoordigers van de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF. Afgelopen jaar waren er minder excessen op en rond het voetbalveld. Volgens de KNVB komt dat door de afschrikkende werking van de zwaardere straffen. Het aantal opstootjes op het veld waarbij veel spelers zijn betrokken... nam in 2012 met de helft af. Wel waren er volgens de bond iets meer incidenten met individuele spelers. De man die vorig jaar in Den Haag het 15-jarige meisje Ximena doodstak... is veroordeeld voor moord. Stanley A. moet zeven jaar de gevangenis in... en krijgt tbs met dwangverpleging. De rechter oordeelde dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. En de Amerikaanse president Obama is aangekomen in Israël. Zijn eerste bezoek aan het land sinds hij president is. Op het vliegveld van Tel Aviv werd hij verwelkomd door onder andere premier Netanyahu en president Peres. Obama blijft drie dagen in het Midden-Oosten. Dat waren de hoofdpunten. Aanvend verkeersinformatie: files op de A2 van Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein, drie kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen bij Hazeldonk, drie kilometer na een ongeluk. De weg is daar helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook, Maar verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden... vanaf knooppunt Klaverpolder via Roosendaal en Bergen-op-Zoom... over de A17, de A58 en de A4. En door een spoedreparatie op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... bij knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. Het Cypriotische parlement gaat dus niet akkoord met de voorwaarden van de EU voor het reddingsplan. 10 miljard heeft Europa over voor de redding van het eiland. Bijna 6 miljard moeten de spaarders op Cyprus ophoesten. Maar het parlement gaat dus niet met dit plan akkoord. En dat vindt onze minister Dijsselbloem, tevens minister Euro. Ik betreur het zeer dat Cyprus deze uh, beslissing heeft genomen. Maar de bal ligt toch steeds bij hen. Want het aanbod van de eurogroep met de daarbij behorende randvoorwaarden blijft ook gewoon geldig. Nou ja, we hebben net dus van Jeroen Schepke het nieuws gehoord dat ze daar weer bij elkaar zitten. De, de belangrijkste mensen in, in Cyprus. Is het noodzakelijk voor het vertrouwen in Eurolanden dat Cyprus meewerkt en binnen de EU blijft? Ook als het betekent dat Cyprus daarvoor de banden met de Russen aanhaalt... of heeft het eiland zo'n kleine economie dat Europa prima zonder dit land kan... en is het bovendien ook een signaal naar de andere probleemlanden toe. Ik praat hierover met hoogleraar Economie aan de Erasmus School of Economics... Ivo Arnold. Goedemiddag, meneer Arnold. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. De euroketen is zo sterk als de Cypriotische schakel. Um, nee... Cyprus moet kosten wat kost bij de Europese Unie blijven. Nee. Cyprus wordt het waterloo van Dijsselbloem als Mr. Euro. Nee. En dan de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om daarop te reageren. Het is goed voor Europa als Cyprus binnen de eurozone blijft. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. 70, dat kost wel 50 euro cent. U mag ook gratis bellen. Nummer is 0800-1101. Website staat open. www.stand.nl En als u... Eens of eens twittert, doe dat dan even met hekje standpunt. Zetten we alles keurig onder elkaar straks. Dan krijgen we een mooie uh, tussenstand. Meneer Arnold, ik ben benieuwd wat u als hoogleraar economie zegt van die stelling. Het is goed voor Europa als Cyprus binnen de eurozone blijft. Ja, het klinkt misschien een beetje raar naar mijn eerdere keuzes. Maar ik denk wel dat het goed is voor de eurozone als Cyprus erbij blijft. Um, alleen, ja, kosten wat kosten zijn van die extreme uitspraken... daar moet je nooit ja op zeggen. Um... <laughs> daarom, zegt hij, daarom zegt hij voor de zekerheid, maar nee. Maar kunt u eens ja. uitleggen waarom dat dan belangrijk is? Dat kleine cyprus waarvan ja. we denken, ja, wat heeft het eigenlijk te betekenen? Waarom moet dat er dan ook bij blijven? Het heeft toch te maken met vertrouwen. En in eerste instantie heeft het te maken met het vertrouwen dat de Europese Unie ook problemen in de financiële sector kan oplossen. Want uh, het probleem van Cyprus is niet zozeer een probleem van de euro. Het is een probleem van de financiële sector. Die is veel en veel te groot, veel en veel te risicovol. En zoals we allemaal weten gaat er veel zwart geld in om. En dat is eigenlijk een uh, te groot probleem geworden voor dat landje. Uh, en ja, dan is de vraag hoe ga je daarmee om? Een land dan uit de eurozone zetten, als dat al zou kunnen, ja, dat biedt geen oplossing voor dat probleem in de financiële sector. Right. Nou, het zou prachtig zijn als de eurozone eindelijk eens een manier zou vinden... om problemen in de financiële sector op te lossen. Want we hebben ook andere landen met problemen in de financiële sector. He, Ierland had het, Spanje heeft het. We hebben andere landen met een hele grote financiële sector. He, Luxemburg, Nederland. Mm -hmm. Dus uh, als je een, een werkbare muntunie wilt hebben... dan moet je toch ook een modus vinden om daarmee om te gaan. En ik vind wel de beslissing om in ieder geval de grote spaarders aan te slaan... dat is een stap in de goede richting om dat soort problemen... Op te lossen, want dan hoef je minder de kosten af te wentelen op de belastingbetaler. Ja. Maar goed, je ziet gelijk wat er gebeurt daar: iedereen uh, trekt zijn hak in het zand en, en, en begint een hoop te roepen, en, en dat willen ze gewoon niet. Uh, ook al gaat het alleen maar over die uh, grotere spaarders, de kleine werden natuurlijk in eerste instantie ook erbij genoemd. Uh, men, men wil het gewoon niet. Ja, en de fout van dit weekend is geweest dat men eigenlijk dubbele onrust heeft gecreëerd. Een dubbele weerstand heeft gecreëerd door zowel de kleine spaarden aan te slaan. En dan krijg je een hoop onrust onder de Cypriotische bevolking. En tegelijkertijd ook de grote spaarders. Nou, dan krijg je een beetje ruzie met Rusland. En ze hadden beter een duidelijke keuze kunnen maken voor het herstructureren van... Uh, de Cypriotische banken en dan daar de rekening neerleggen waar je dat doet in normale gevallen. Van het uh, um, herstructureren van banken. Maar Eerst dat... de aandeelhouders, dan de obligatiehouders, zeggen, dan, dan de, de grote spaarders. Ja. En dan, dan had je... je een duidelijke keuze gemaakt. En dan was dat ook een heel duidelijk signaal geweest naar de markten toe. Dat voortaan uh, problemen in, de ba in bankwezen worden opgelost. Door de problemen bij de geldverschaffers van de banken te leggen. Ja. Er zijn ook mensen die, gewoon die zeggen, ja, je moet er gewoon als EU die rotte plekken er misschien wel uitsnijden. Ja, maar dat, dan blijven we misschien snijden. Hè? Zolang we in Europa geen mechanisme hebben uh, gevonden of opgericht... om met dit soort problemen te dealen... Ja, dan loop je het risico dat je rotte plekken blijft wegsnijden. En dat is een makkelijke manier om op de korte termijn van een probleem af te komen. Maar dat is geen manier om een sterker Europa te bouwen. Nou ja. ja, goed. Er zijn ook mensen die zeggen van... ja, uh, kijk, Cyprus heeft nu ook wel door. We willen ze er graag bij houden... omdat dan alles toch de hele boel gaat omvallen. Uh, uiteindelijk, of het begin misschien wel van het omvallen. Uh, dus in die zin zijn we chantabel. Het is ook goed om de podium stijf te houden. Ja, en ik denk dat het wat dat betreft uh, op zich de houding van uh, we dragen 10 miljard bij, dat is ook volstrekt logisch. Hè, want een deel van de problemen in Cyprus is ook veroorzaakt door de afschrijving op de Griekse schuld. Hè. Dus het is volstrekt normaal dat er ook een bijdrage uit het noodfonds komt. Maar tegelijkertijd is het toch ook normaal dat we uh, beginnen om de grote spaarders en obligatiehouders van banken, om die ook aan te spreken en niet de rekening helemaal bij de belastingbetaler te leggen. Hmm. Wat nu als, want ze zitten nu weer bij elkaar, begrijp ik, uh, in, op Cyprus, hè, de, de, de politieke partijen en, en de regering. Uh, wat als Cyprus niet met een alternatief plan komt om die 6 miljard boven tafel te krijgen? Wat dan? Ja, er hangt een dreiging boven de lucht hè, dat de ECB dan de financiering van de Cypriotische banken zal uh, afsnijden. En uh, ja, dan is het probleem nog veel erger voor de Cyprioten, want dan he hebben de banken niet de eurobiljetten om de rekeninghouders uh, uit te betalen. Dus dan heb je daar een hele grote bankencrisis en dan zal dat de economie van het land heel zwaar treffen. En, en van de rest van Europa? Ja, dat, dat zal onrust geven, want uh, dan komen alle scenario's die we in de tijd besproken hebben bij Griekenland die komen weer naar boven. Hè. Het was nu juist een, stukje, een tijdje rustig, maar die onrust die, uh, die zal dan weer opnieuw uh, komen. Um, er zal sprake zijn van speculatie over een exit van Cyprus... Uh, ja, en als dat zou gebeuren, dan introduceer je weer onzekerheid. Wie is de volgende? Hè? En meer onzekerheid weten we nu tijdens deze eurocrisis. Dat betekent verlamming van de economie, lagere economische groei... en een verdieping van de schuldenproblemen. Dus dat is een heel negatief scenario. Want even omdraaiend, wat, uh, wat heeft Cyprus er zelf aan... om de, door Europa gered te worden? Nou, Ik denk dat, dat Cyprus dus moet, gaan, moet gaan nadenken over wat voor economie ze willen hebben. Hè? Ze hebben nu een hele... Uh, een grote financiële sector, die drukt als een molensteen nu op de economie, die is eigenlijk gebouwd op drijfstand, namelijk op het witwassen van Russisch geld voor een groot deel. En ze moeten toch de slag maken naar uh, andere bedrijfstakken. Um, en daar hebben ze hulp bij nodig, dat kunnen ze niet alleen. Uh, en een, een, um, ja, een consequentie daarvan is, is dat die financiële sector kleiner zal worden. En uh, die banken moeten dus geherstructureerd worden, met hulp van Europa liefst, want daar zit de kennis, die zit niet in Cyprus... En dan zullen ze in Cyprus moeten nagaan denken over alternatieve uh, bronnen van welvaart. Hè. En ja, ze schijnen wat gas te hebben in de zeeën rond Cyprus. Dus misschien is dat een mm. betere strategie om maar vast te hangen aan, aan die bedrijfstak die veel te groot is en veel te risicovol ja. is. Want, want stel, hè, even, even de ideale wereld: het gaat uiteindelijk toch goed, ze komen met een fantastisch plan op de proppen. Nou, Europa komt met die, met die 10 miljard over de brug en het is geregeld. Maar dan blijft het toch een hele zwakke broeder. Ja, en ik ben bang dat dat, uh, waar, waar nu over gepraat wordt, namelijk dat de Cyprioten geld overal uh, van bijeenschap. Ik geloof zelfs dat de Cypriotische kerk een duit in, in het zakje wil doen dat men allemaal geld bijeenschaapt om maar aan die 5,8 miljard te komen... zodat Europa ook over de brug komt uh, voor de resterende klink, 10 miljard. Klinkt niet heel structureel. En, en dat ze dan niet he, die, die banken hervormen. En, en dat is echt de zwakke plek die nu moet worden aangepakt. Dus ik ben bang voor meer uitstelgedrag... door het bijeenschapen van uh, wat middelen hier en daar, misschien uit Rusland. Maar ik mag toch hopen dat ze vanuit, vanuit Europa toch ook zullen zeggen... ja, dit accepteren we niet, we geven die 10 miljard alleen... maar als, als er een gedegen plan aan de grondslag ligt. Nou, ze hebben niet eens eis gesteld dat de Cypriotische banken uh, echt hervormd moeten worden en echt uh, afgewikkeld moeten worden. Die eis is niet gesteld. Ze hebben in wezen gezegd tegen de Cyprioten, haal de eigen bijdrage maar bij elkaar. Jullie kunnen zelf de invulling daarvan bepalen, maar onze bijdrage blijven beperkt tot 10 miljard. Ja, toch gek. Uh, dat, want, bedoel, is ook al een beetje te licht misschien omgegaan met, met het inderdaad uh, aanslaan van die, van die kleine spaarders. Nou, dat was de ene fout die je, hoor, hoor je dan uh, voor de mensen over dat die gemaakt is. Uh, dit is ook toch niet heel erg handig. Ik lijkt me toch dat je een stok achter de deur moet hebben. Ja, en het gekke is dat je juist daardoor meer Europa nodig hebt. Hè? En dat, dat klinkt natuurlijk... Uh, uh... Een, een, een beetje controversieel. Maar door bepaalde beslissingen aan de Grieken zelf te laten. Hè, zoals het willen ontzien van de grote spaarders. en meer de belasting leggen bij de kleine spaarders. krijg je allerlei effecten op de rest van Europa. Want elke spaarder in Zuid-Europa wordt nu bang gemaakt. Zo is het ook met de hervorming. Als je laat zien dat de Cyprioten hun banken niet hoeven te hervormen. ja, dan heeft dat ook weer effecten voor de aanpak van zwakke banken. binnen de hele, hele Europese Unie. Ja. En dat is jammer. Want u zegt eigenlijk. Want we hebben hier van de week al eerder aandacht aan besteed toen hadden we Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA... En die zei, ja, nee, maar dit zal in Nederland nooit gebeuren... dus mensen hoeven zich echt geen zorgen over te maken. Het spaargeld is hier gewoon uh, zo veilig als wat. Uh, toch, toch zie je mensen uh, ja, zenuwachtig worden... want die zien dat nu uh, daar in Cyprus gebeuren... en denken van, dat kan hier ook maar zo. Ja, kijk, ook in Nederland is natuurlijk de belastingbetaler flink aangeslagen voor het redden van banken. En een van de redenen waarom onze, onze staatsschuld zo hoog is opgelopen, is de steun die we hebben verleend aan ons bankwezen. En nu zijn wij een veel grotere economie als Cyprus en veel rijker en veel competitiever. Dus wij kunnen dat allemaal wel dragen, maar het leuke is natuurlijk niet, ook niet voor de Nederlandse belastingbetaler. Ja, Er werd hier steeds gezegd van de week ook, want wij betalen hier die spaardesheffing. Hè? Als, je, als je boven de 20.000 euro zit, dan moet je dus belasting daarover betalen. Dat gebeurt daar op Cyprus ook niet, begrijp ik. Nee, maar dan heb je het eigenlijk over een vermogensbelasting. Hè? In Nederland hebben wij een vermogensrendementsheffing. Maar mm -hmm. of dat nu spaargeld is, of aandelen bezit, of obligatie, of wat dan ook, dat maakt niet uit. Het totale vermogen wordt belast. En uh, deze heffing, ja, dat, dat was dan uh, ja, uh, juridisch misschien wel een, een belasting... maar in feite kwam het erop neer dat gewoon een, een streep... door een deel van je spaargeld wordt gehaald. Ja. Dus een land kan natuurlijk altijd besluiten... om een vermogensheffing te introduceren. Maar ja, dan, dan is het wel billig als dat op alle vermogensvormen gaat... en niet alleen op uh, het spaargeld. Ja, een um, ja, slecht signaal dus inderdaad ook naar de spaarders in de rest van Europa. Nog even over die Russen. Hè? Um, ja, dat is duidelijk. Die, die hebben dus blijkbaar heel veel geld staan... Uh, er wordt nu uh, ook die kant op gekeken voor steun. Is dat eigenlijk gevaarlijk voor de EU? Ja, dan, dan kom je meer op uh, het geopolitieke vlak en wat minder op het puur economische vlak. Hè. Als, als Rusland geld zal neerleggen voor de redding van Cypriotische banken, dan zullen ze daar iets voor terug willen. Dus dan willen ze of invloed of willen, ze willen misschien aanspraak op uh, uh, toekomstige gasfondsten in Cyprus, uh, bij Cyprus. Dus dan willen ze iets terug en dat kan betekenen dat Cyprus iets meer binnen de Russische invloedsfeer, of nog meer binnen de Russische invloedsfeer wordt getrokken. Uh, en, uh, en dat de band met de rest van Europa wat losser wordt. Maar bijvoorbeeld als dat een, Rus, een Russische bank uh, die bank op Cyprus overneemt, bijvoorbeeld, dat, dat kan gewoon? Of? Ja, in principe kan een buitenlandse bank een, uh, een bank in een ander land overnemen. Ja, ja, maar moeten kan. we daar als Europa blij mee zijn, bedoel ik eigenlijk? Nou, als, als uh, de Russen dan een substantiële kapitaalinjectie in zo'n bank uh, uh, geven zodat die bank weer goed gecapitaliseerd is en onder goed toezicht, ook in de toekomst van de Europese Centrale Bank staat, dan hoeft dat niet per se slecht te zijn. Iemand op ons forum schrijft hier, als dit land niet bereid is offers te vragen van de bevolking, dan is een uittreden de consequentie. Elk land in de eurozone wordt offers gevraagd, is dat een beetje de stand van zaken? Over de brug komen of failliet gaan of uit de Unie stappen? Ja, en dan denk ik dat je even goed moet kijken waar die offers moeten vallen. Hè. En ik heb er toch echt een hele sterke voorkeur voor dat dat de, de mensen zijn die geld hebben toevertrouwd aan de banken... Mm -hmm. wat niet verzekerd wat, was. Wat dus buiten het depositogarantiestelsel viel. Uh, het is niet meer dan logisch dat daar de eerste klappen vallen. En ik denk dat je dan al heel ver bent... Uh, in het geval van de Cypriotische banken. Ja. We gaan kijken wat onze bellers vinden, meneer Arnold. U blijft meeluisteren en dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Hij is hoogleraar economie. Um, het is goed voor Europa als Cyprus binnen de eurozone blijft. Voorlopig hebben daar uh, 1145 mensen op gestemd op de site... 20% is het eens met de stelling, 76% is het oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Waar, daar, Rotterdam? Ik vind het juist goed wanneer uh, Cyprus de eurozone zou verlaten... Al was het alleen maar om nog eens te onderstrepen dat een land, zelfs een klein land, heel goed kan leven zonder de eurozone. Zoals ook uit Zwitserland trouwens blijkt. En het, ik vond het heel mooi dat het uh, parlement van Cyprus nu eens als eerste politieke lichaam een duidelijk nee heeft laten horen tegen uh, de dwingelandij van de eurozone en van de Europese Unie. Ja. Want daar ontbreekt het ten ene male aan. Als men hoort dat bijvoorbeeld onze minister-president Rutte gezegd heeft dat hij met irritatie... ...en schoorvoetend akkoord gaat met die weer miljarden schenking aan uh, Cyprus... ...dan ben ik geneigd te zeggen, man durft dan toch eens een keer nee te zeggen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met René van der Meer in Amsterdam. Ik ben het eens met de stelling, want als Cyprus wegvalt... krijg je een domino-effect wat je niet wil weten hoe erg het wordt. Want dan begint het hele gedonder weer opnieuw met Griekenland, met alles. Zelfs met en... het kleine Cyprus, denkt u? Ja, zelfs met het kleine Cyprus. En dan had ik ook nog een vraagje voor die hoogleraar in de economie. Hmm. Wilt die mij eens vertellen wat zwart geld is? Want ik ben 23 jaar kassier geweest. En dat vind ik altijd zo'n leuke uitdrukking. Zwart geld. Ik heb nooit in mijn leven zwart geld gezien. <laughs> ik heb ook nooit geen wit geld gezien. <laughs> heb jij wel eens wit geld gezien? Of zwart geld? Oh, ik ik ga, niet, ga niet over... Ik heb geen... Nee, maar over... die meneer van de economie. Ja, ik Kijk, snap het wat je wil het punt is... In alle landen hebben ze hun eigen regeltjes. En rijke mensen zullen altijd proberen op voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. En die term zwart geld, ja. ik ben 23 jaar kassier geweest... nooit ja, geen zwart ja, geld ja, ja, ja, ook oh, ja. geen wit. Ik heb er gisteren net mijn belastingspullen ingevuld. Ik ga er niet over uitweiden of er überhaupt zwart geld... in Huizen van den Berg aanwezig is. Stam.nl, goeiemiddag. Met Rolf Margenland, goeiemiddag. Dag. Ja, ja, ik ben het eigenlijk met die eerste meneer eens. Ik denk dat het weinig zin heeft uh, of, of, of, of Cyprus nou wel of niet in de, euro, maar in de Eurozone blijft. Het kwade is al geschiet. Hè, de onrust die er nu is losgebarsten, dat is, die, die, die kan je dat, weet dat de geest kan je niet meer in de fles krijgen, denk ik. Want de mensen die vertrouwen nu de overheden, zo ze dat al deden, helemaal niet meer. Het punt is, je, je, als spaarder ben je, ben je toch gewoon niet meer zeker dat je, dat, dat depositogarantiesysteem in, in, in onder alle omstandigheden intact zou blijven. Nou, op, op zich als, als Cyprus uit de euro stapt, dat is op zich niet zo'n zo probleem. U, zeg, u maar zegt, maar ook... begeleid, begeleid ze maar gewoon naar de uitgang. Nou, ze want ze moeten enorm... het zelf doen, hè, uiteindelijk? Ze hebben een enorme gasvoorraden, dus ze zullen op den duur zullen ze zich prima kunnen bedruipen. als dat tenminste niet door die Turken afgepakt gaat worden. Maar ze zullen op den duur hun eigen economie best kunnen houden. Maar wat, nu, wat je nu krijgt, wat, een, wat voor ons nadelig is. er gaan een heleboel spaarders, of ja, wit geld, zwart geld. Ik heb het ook nog nooit zo gezien, maar ik weet heel goed wat, hoe het in elkaar zit. Dat gaat richting onze kant op. Dat heeft tot, tot op zekere hoogte ook invloed voor ons, onszelf hier. Want... De pensioenstelsels, die, die, uh, pensioenen die zijn afhankelijk ook van de rentestand. En doordat dat geld deze kant op gaat komen, dat mm. is moeilijk tenminste, heeft dat een, een, een druk op de pensioenfondsen. Dat, dat is alleen maar nadelig. Ja. Zeker voor mensen zoals ik die dus een pensioen afhankelijk zijn. Ja, ja, ja. Dank u wel voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Op deze stelling zeg ik ja, maar het is mij best als uh, Cyprus binnen de eurozone blijft. Alleen de vraag is op welke voorwaarden. En ik vind het verstandig dat nu net voor het eerst voorwaarden worden gesteld aan het betreffende land, dat we zeggen aan de spaarders. Voorheen heeft de heer Draghi, dus voorzitter van de centrale bank, gezegd... ...we zijn tot elke prijs bereid de euro te redden. En wat nu in feite gebeurt, is onder druk van Duitsland en Schäuble dat men dus dat niet meer doet. Men heeft ons eist dat burgers daarvoor als spaarders mee gaan betalen. En als het op die voorwaarden gaat, mag Cyprus mij erbij blijven. En ik ben er met uw gasthoogleraar Arnold eens dat er ook een extra voorwaarde moet worden gesteld in het feit dat die banken moeten worden hervormd. Ja. En het is nu een de Cyprioten, als die dus zeggen bij monden van het parlement, dat doen wij niet... Nou, dan gaat u er maar uit. En wat dan de gevolgen zullen zijn, want is voor, voor de Cyprus erger dan voor de eurozone. Eh, ik denk niet dat je dan een domino-effect gaat krijgen. Maar de zwakkere broeders die moeten vrezen. En dat we doen met die spaargelden. Cyprus is redelijk uniek. Het is een beetje een belastingparadijs op, op foute grondslag. Dus ik denk dat landen met een gezond bankensysteem hoeven dus niet te vrezen maar... voor dus de spaartegoeden voor onder een ton. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Stoff, de Vries in Groningen. Uh, dit is IJsland in de Europese Unie. We zien i -safe nu weer uh, opduiken, want er zijn uh, allerlei mensen, gelukszoekers... In dit, in dit geval uit Rusland, die hun uh, vermogen ondergebracht hebben... in een uh, land van uh, de Europese Unie. En wat ik niet begrijp, ik, ik zag dat gisteren bij Pauw en Witteman... daar zat ja. een vrouw in die had uh, haar geld daar ook uh, laten sporten. Ja. En dat was allemaal heel legaal, omdat het, uh, daar geen belasting wordt geheven... En wat ik nu niet snap is dat de mensen die de euro hebben gebouwd, in dat hele systeem hebben gebouwd, waaronder onze eigen meneer Zalm, die nu een topfunctie heeft bij een Nederlandse banknotenbenen, dat die niet beter nagedacht hebben dat dat meer gelijk getrokken is in heel Europa voor de uh, kapitaalkrachtige mensen met een, uh, met een bankrekening bijvoorbeeld, dat daar veel meer op geheven wordt. Ja. Ik snap dat allemaal niet. Ja, maar ja. goede vraag inderdaad. We gaan het nog eens even voorleggen zometeen aan Ivo Arnold, uh, hoogleraar economie. Uh, stap het in, al, uh, goedemiddag. Zeg maar. Ik ben voor de stelling, um, om misschien wel een beetje afwijkende reden. Het gaat vooral om Russisch geld, wat daar gestald is. En Europa, de Europese economie, heeft geld nodig om te investeren. Dus ik vind dat ze erin moeten blijven. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jeroen. Um... Nou, ik dacht dat ze nou zoveel uh, criminelen op die uh, Sypische bank zitten of uh, geld hebben. Als je die nou uh, gewoon uh, oppakt met extra politie, dan heb je die miljarden toch zo uh, bij elkaar, lijkt mij. Ja, ik weet niet of het allemaal criminelen zijn. Want inderdaad, gisteravond nou, nou, bij. Ja, zitten we er wel tussen, denk ik. Nou ja, vast. Maar, maar, maar er zitten ook gewoon hele nette mensen tussen die, die inderdaad in Rusland uh, handelen en zo. Uh, hoe heet ze allemaal Marie de Jong volgens mij. Hè? Die uh, zat gisteravond bij Paul Witteman aan tafel, heeft een bedrijf gehad. En die zegt ook oh, ja, ik had, ik had daar ook geld staan. Ja, die mevrouw die uh, ziet er bepaald niet. Crimineel, uit nee, ik zeg ook niet dat het allemaal criminelen zijn, maar als je die paar, een paar ja, als je die gegevens gewoon uh, mm. hebt en die oppakt en uh, leegplukt, ja, kom je een eind, denk ik. Ja, ja, nou, het is ook een oplossing. Stamppot.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Wim Wim. Hoi, um, ja, ik, ik hoe lang geloven we nog in dit toneelstukje de Europese Unie? Ik, uh, ik denk, dat de boel maar klappen. Ik, uh, nee, we moeten gewoon weer helemaal terug naar, uh, naar af, want dit... Uh, het enige keer, zolang het niet gerelateerd is aan onze goudvoorraad, daar, daar is het helemaal fout gegaan. Hè? En, en ja, speculanten, uh, Ik bedoel, ja... Het, het, uh, nee, laat het, uh, laat het maar klappen. Ja. Uh, en nee, dan laat maar gewoon schip maken. Je bent niet en, bang dat, uh, dat wij er dan ook weer last van krijgen hier? Ja, tuurlijk. Uh, het is dweilen met de kraan dicht. Uh, uh, volgende week is er weer iemand anders. Dus, uh, en dan en onze <laughs> <die> president Rutte. <laughs> ja, ja, dat is helemaal een... Uh, een, een, een joker, wat dat betreft. Ja, dwijlen met de kraan open, hè, is het? Ja, dwijlen ja. met de kraan open. Ah, ja. Ja, sorry, bedankt. Ja, Dankjewel, hè. Uh, we doen nog eentje. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. Nou, Europa bestaat slechts per gratie van de paus. Oh. En ik heb twintig jaar geleden Guernsey bezocht... en ik heb gezien hoeveel... Amerikaans kapitaal daarin leegstaande villa's belegd is. Het is ook een beetje een belastingparadijs, hè? En juist. Ja. En dat zal nooit veranderen. En dat is nu in Cyprus ook het geval. En eigenlijk staan wij, als ik het een beetje erg eh, onparlementair mag zeggen, als Europa, staan we geheel voor lul. Nou, dan laten we daar nog mee besluiten, deze aflevering van Stand.nl. Dank u wel. Uh, snel terug naar Ivo Arnold, hoogleraar Economie... aan de Erasmus School of Economics in uh, Rotterdam. Um, ja, meneer Arnold, wat vindt u van de reacties? Ja, het viel me nog mee. Uh, evenwicht tussen voor en tegen, dus uh, dat, dat viel mee ja. dat het met de stemverhouding op internet. Even misschien een paar dingen nog snel uitleggen. Uh, iemand zei van ja, het kwaad is nu toch al geschied. dus wat, wat maakt het eigenlijk nog uit of, of, of we daar nog heel veel moeite doen om ze erbij te houden? De onrust is er toch al nu. Ja, de, de onrust is er natuurlijk. Maar we moeten toch steeds terugkeren naar het probleem. Het probleem is de financiële sector daar. En of ze nou binnen of buiten de eurozone zitten, dat moet opgelost worden. En ik denk nogmaals dat het veel beter is als we laten zien dat dit een testcase is voor het oplossen van dit soort problemen binnen de eurozone. Dan kunnen we er ook naar de toekomst toe daarvan leren en het hier wat stabieler maken. Mm. Ja, je kunt natuurlijk ook de omgekeerde visie hebben en zeggen, zoals een van de bellers, we gaan terug naar af. Hè, we splitsen het zaakje weer. Ja. Dan hoef je ook geen Europees bankentoezicht op te tuigen. Dan is het weer ieder voor zich. Maar we we hebben toch een gemeenschappelijk belang, denk ik. De welvarendheid van landen als Griekenland en Cyprus en Italië en Spanje eh, op de middellange termijn is ook in het belang van Nederland. Mm. Dus, dus ja, dat pad verlaat je dan toch. Um, die, die mevrouw zei wat is zwart geld, maar dat was natuurlijk een beetje met een knipoog. <laughs> maar, maar toch, daar kwam nog een, volg, een vervolgvraag ook op. Er zitten daar toch ook gewoon heel veel mensen die hebben daar geld gestald. Omdat het is toch allemaal netjes volgens de regels ook gegaan voor een deel. Ja. Ja, dus, dus uh, uh, het opsporen van uh, uh, ja, zwart geld... dat lijkt me iets voor de Cypriotische Field. Waar het mij om gaat, is dat bij het hervormen van banken... het herstructureren van banken... dat je daar de gebruikelijke volgorde in acht neemt. Dus dat je begint met de aandeelhouders... Dan de obligatiehouders, dan de grote spaarders. Want die kleine spaarders die zijn gewoon gegarandeerd. En die hebben onder die verwachting hun geld daar naartoe gebracht. Ja. En dat geeft rechtszekerheid. En door toch die kleine spaarder aan te tasten, is die rechtszekerheid uh, met voeten getreden. Ja. Het is natuurlijk allemaal met, met uh, terugwerkende kracht dat je dan over dit soort dingen nadenkt. Maar dat, had, dat is natuurlijk toch op zich opmerkt dat je binnen dat Europa dan, dan zo'n paar van die, van die belastingparadijzen hebt. Dat hadden ze ja. nooit moeten toestaan natuurlijk. Ja, nou, en dat laat maar weer zien dat het heel makkelijk is om één munt in te voeren, hè, zoals ze in de jaren negentig hebben gedaan. Maar dat uh, hervorming, uniformering op het gebied van zowel financiële wetgeving en belastingwetgeving, dat het uitermate moeizaam is. En wat dat betreft heeft uh, de ene munt heel erg voorgelopen op uh, uniformering van uh, wetgeving, financiële wetgeving, belastingwetgeving. Uh, en er is nog een hoop werk te doen ja. dat Nou, uh, zeker. Uh, ze zitten bij elkaar in uh, Cyprus, het parlement en de regering. En we gaan wel kijken wat daar dan uit de hoge hoed komt. Dank voor uw bijdrage aan... Uh Stam.nl, Ivo Arnold. Dus de uh, stelling blijft op onze site staan. Uh, daar is nu door ruim 1200 mensen op gestemd. 25 om 75. 75% oneens, 25% eens met die stelling. En uh, als gezegd, u kunt blijven reageren. Elsbeth. Ja, zij groef een tunnel om vanuit de gevangenis vrij te komen. Ja, dat is natuurlijk een heel spectaculair verhaal, maar ook echt gebeurd. Degene die dat deed, Totti Kiel, die heeft een boek uh, geschreven daarover en die is bij ons te gast. Hoe is het nu met haar, is de vraag. Ze moest trouwens wel weer terug hoor, naar die gevangenis en er straf uitzitten. Live muziek van de Kik. We bellen even met een Nederlander op Cyprus... die al een paar dagen niet bij zijn geld kan... en zich natuurlijk grote zorgen maakt over de toekomst. Goed, uh, dat uh, zometeen na twee. Ik meld u dat wij morgen en overmorgen geen standpunt.nl hebben. Dat heeft te maken met het schaatsen, maar er komt wel een stelling op de site. Dus ga daar gewoon naar net... Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.